I'm singing. Shardies like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like. Na-na-na-na. Hey, every day is like my eyeballs. I'm going to replay. We're Shardies like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like. Na-na-na-na. Hey, every day is like my eyeballs. I'm going to replay. We're playing. Squad versus Remix Crew. DJ Chucky. DJ Jerry. Ambush. Yours truly, Fong Dubi, Yo, yo, yo.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 Clemens Peters met het NOS-journaal. Nederland heeft zijn eerste gouden medaille behaald op de Olympische Winterspelen. Sven Kramer won op de schaatsbaan in Vancouver de 5000 meter. Hij reed een Olympisch record in 61460. Zes honderdste sneller dan het oude record van Jochem Uitenhagen. De Koreaan Lee veroverde achter Kramer de zilveren medaille en de Rus Skobrev legde beslag op het brons. Bob de Jong werd vijfde en Jan Blokhuizen reed de negende tijd. Het Leids Cabaret Festival is gewonnen door de Vlaamse stand-up comedian Jeroen Leenders. De jury noemde hem een performer puur zang en was verbaasd over het gemak waarmee hij op het podium staat. De cabaretier van 31 toert momenteel door Vlaanderen met zijn voorstelling Sorry, ik ben Jeroen Leenders. De, de publieksprijs ging naar Emilio Guzman, de jongere broer van cabaretier Gabieso Guzman. In Den Haag heeft de Chinese gemeenschap in Nederland vanavond Chinees nieuwjaar gevierd. Morgen begint het jaar van de tijger. De aftrap van de viering was aan het begin van de avond op het stadhuis. Maar de festiviteiten waren voor het grootste deel in Chinatown, zoals de Chinese wijk in Den Haag wordt genoemd. Daar waren traditionele draken en leeuwendansen en er werd vuurwerk afgestoken. De levenslange gevangenisstraf voor Metin Kaplan, ook wel de kalif van Keulen genoemd, is vernietigd. Hij kreeg in 2005 in Turkije levenslang voor hoogverraad, omdat hij van plan was de Turkse seculiere staat omver te werpen. Alleen dat voornemen is volgens het Turkse hooggerechtshof niet genoeg voor levenslang. De gemeente rond de Gouwzee bij Monnikendam raden schaatsen en wandelen op het ijs sterk af. Volgens hen is het ijs erg gevaarlijk geworden vanwege scheuren. Duizenden wandelaars en schaatsers gingen vanmiddag het ijs op. Zeker drie mensen werden na een valpartij met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, het vriest 2 tot 5 graden en plaatselijk valt wat lichte sneeuw. Morgen ligt de temperatuur rond het vriespunt.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 Ja. Tell me today, take my heart. Please take my hand.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 De man die het tot gisteren nooit won, maar zijn hout ook nog hier wacht bij uit de bont. Zonder hem, zonder Herman, want die had hem net verkocht. We dapper noemen het vluchten, maar ik knijp het dus nu een week... I'm kind of big.